9 uur. 9 Levi van Eck met het NOS-journaal. Kroongetuige Nabil B. weigert verdere medewerking aan het proces... tegen de organisatie van Ridouan Taghi... als hij niet zijn eigen verdediging mag kiezen. Dat zei hij in de rechtszaal waar hij ook zijn afschuw uitsprak... over de moord op zijn eerdere advocaat Dirk Wiersum. Nabil B. heeft twee adviseurs gevonden voor zijn verdediging... maar daar gaat het OM volgens hem niet mee akkoord... omdat een van hen geen advocaat is... Sinds vrijdag weigert B daarom mee te werken aan verhoren. Iets waar hij als kroongetuige wel toe verplicht is. Strandtenten in Den Haag moeten in ieder geval tot 2 juni dicht blijven. Dat heeft de gemeente Den Haag benadrukt nadat uitbaters gisteren hadden gezegd... dat ze al rond hemelvaart deels weer open wilden gaan vanwege het mooie weer. Maar de gemeente staat het aanbieden van afhaalconsumpties... en het verhuren van strandbedjes nog niet toe... De Vereniging van Strand-Exploitanten in Scheveningen is boos en zegt dat er bedrijven failliet dreigen te gaan. Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen meer compensatie voor hun vaste lasten. Nu krijgen ze nog eenmalig 4000 euro, maar dat kan vanaf volgende maand oplopen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro, afhankelijk van het omzetverlies. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de Telegraaf. Met de ruimere compensatie wil het kabinet bedrijven tegemoetkomen waar de omzet voor een groot deel of helemaal is weggevallen. Ook komen er tientallen miljoenen meer beschikbaar voor het omscholen van werknemers. Centraal Somalië wordt geteisterd door zware overstromingen. Bijna een miljoen Somaliërs worden door, de, door het water bedreigd. Volgens de VN zijn 400.000 mensen op de vlucht geslagen. Tot nu toe zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. Het gebied was nog aan het herstellen van overstromingen vorig jaar... toen een half miljoen Somadiërs hun huis moesten verlaten. Het weer vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 16 tot 24 graden. Woensdag en donderdag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files...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 trap er niet in. En bij twijfel bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ben tegengekomen, uh, vorig jaar uh, kwam ik ze al uh, tegen. Toen uh, wist ik Rob Harms nog eens een keer te overtuigen dat hij dat eens een keer moest draaien in het zaterdagmiddagprogramma. Nou, uh, dat uh, werd me niet in dank afgenomen. Uh, <laughs> het was zo vuig uh, dat, uh, dat ik hem uh, maar uh, besloten heb om uh, deze Desolation Blues uh, maar niet uh, van de hand uh, te doen. Het is zoals ze het zelf ook uh, schrijven, omschrijven, ruw en natuurlijk ook nog hele gevaarlijke bluesrock uit uh, Nederland dampend en vuig dat zei ik uh, vorige week al in de Thuis uh, sessie uh, gewoon ook uh, met subtiele 70-jarige invloeden en een doos smerige blues, nou uh, dat uh, hoe smeriger hoe beter zou ik bijna zeggen dus deze jongens die hebben wel degelijk mijn hart uh, gewonnen dus jongens Geef me gewoon meer en dan zullen we het gewoon de eter in slingen. Black Operator was dat, Desolation Blues. En wat mij betreft staat hij nog de komende week aan nagel vast... als het gaat om het begin van het tweede uur. Maar wellicht kan dat natuurlijk altijd aangepast worden... en komt hij dan ergens nog een keer in datzelfde tweede uur voorbij. Het zou zo maar kunnen in ieder geval. Ik zou zeggen welkom bij dit tweede gedeelte... Eindelijk live. Uh, dat heeft al een tijd uh, geduurd. Want uh, ik geloof ergens in maart. Uh, halverwege maart was de laatste live uitzending uh, geweest. En de afgelopen twee weken. Dus voorafgaand aan deze uitzending. Heb ik het uh, gedaan vanuit uh, mijn eigen kamer. Uh, en een beetje opnemen met uh, de muziek. Met een uh, leuk uh, geluidsprogramma. Wat uh, Audacity heet. En dan uh, maak je ook een uh, programma. En dan kan je dat opsturen. En dan wordt het in het computersysteem gezet. En dan lijkt het net echt... Maar je ziet me alleen niet. Ja, dat is het uh, verschil. Ik uh, ga gewoon uh, verder met uh, uh, dit soort uh, dingen uh, niet meer te doen. Maar gewoon lekker live uh, muziek uh, te maken. Dit is een vrolijk indie-bandje. We komen ergens uit de buurt uh, van Rotterdam. Zwaardvis heeft er ook al aandacht aan besteed. Wij dus ook Lucky Blue en Alone. hoorde je Lucky Blue met alone Werkt wel, zo'n boterhamzakje. Uh, zo'n vondst van uh, techneut Marcus van Dam... Uh, nou is hij hier ergens wel aanwezig... Maar gelukkig niet in deze ruimte. Want uh, dat uh, is een van de, de regulations. Dat we die in ieder geval uh, in acht nemen. Uh, dat, uh, dat we zoveel mogelijk afstand uh, bewaren. Maar dat hele virus, dat hele gedoe, Dat noopt uh, uh, toch tot een aantal muzikanten uh, om de pen te pakken en uh, te gaan schrijven. En een van is Benjamin Froh. Hij is uh, een van de mensen die ook hier uh, geweest is bij ons in de studio. Um, het is een beetje hip hop achtig en anders mag je me straks even corrigeren... want ik ga hem zo, uh, met hem zo met hem praten. En hij heeft uiteindelijk ook uh, nummers uh, gemaakt. Die heeft hij toevertrouwd aan een EP. En dat heet Garant Tunes by Min Fro. En het eerste trackje wat, uh, wat ik uh, daarvan uh, ga draaien... dat heet 2020 Fuck, Fuck, Fuck. Nou, dat lijkt me uh, niet aan de verbeelding overlatend. Dus laten we daar maar ook even naar gaan luisteren. Yeah, yeah We started with the world on fire Yeah The flames getting higher and higher and higher Thinking we might just be down under our luck Mmm, yeah But While America her was mourning Kobe Bryant, yeah, something strange was going on in China, yeah, just when you were thinking this is more than enough, mm, I guess it's 2020, fuck, fuck, fuck, man, goddamn, I believe that I can't even try to understand. What I'm gonna do besides washing my hands and sitting inside my room and try to make plans for the day that this'll end. Cause when this is all over, I'm gonna see my friends. Damn, I wanna hold them. And at the moment, I'm doing what I'm supposed to do. Posted at home by the phone, staying close to you in a digital way. But leaving physical space. Cause the life these days we be living feels strange. I guess it all depends on the choices we make. So I don't see my friends. That's a risk I won't take. Cause I'm trying to minimize the stress and bad luck and articulate my love before I hang up. A man this sucks. I guess it's 2020. Fuck fuck fuck. Stay the fuck home. Stay home. You know, Stay home, stay home, stay inside, just don't go anywhere Stay home, stay home, stay home stay. You're not alone, stay home, stay the fuck stay at home 2020, fuck, fuck, fuck ja, het lijkt erop alsof we hem gewoon moeten resetten, eerlijk gezegd. Uh, dat uh, was Benjamin Fro. We hebben hem zeker een uh, tijdje terug uh, gehad uh, hier in de studio. Nou, Benjamin, uh, goedenavond. Een hele goede Ja, want uh, dat is, uh, je, we zeiden net, ik geloof al een half jaar geleden, dat we hier in de studio hebben gehad, hè? Ja, ja. Ik, uh, ik, ik wou dat, het, uh, dat, dat ik er vanavond in. Ja. Dat, dat, dat kunnen zijn. Maar ja. Ja. ja, maar we moeten ons houden aan de regeltjes die uh, zijn gesteld door de experts, virologen, wetenschappers en noem maar op. En die worden gewoon door het uh, kabinet regering wordt het overgenomen. En uh, ja, daar zijn wij eigenlijk ook uh, gewoon uh, aan gehouden. Dus uh, we kunnen niets anders. Het feit dat ik al ja, met een boterham... Ja, dat ik met een boterhamzakje over mijn plopkap en de microfoon uh, zit en dat ik ook nog uh, zwarte handschoenen heb, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat, dat doe ik al wekenlang trouwens. Dus want ik doe naast dit uh, programma ook nog een ochtendprogramma... Uh, op uh, de ene week wel en de andere week niet. Dus dat is de reden waarom ik dan zo hier sta. Uh, maar ja. Benjamin, daar ga ik het niet over hebben. Uh, we gaan het even wel over jouw EP. Want uh, hoe ben jij tot die EP gekomen? Um, Quarantunes by Benjamin Fro. Nu zeg ik het goed, hè? Ja, ik had eigenlijk meteen... Ik bedoel, zodra dus, uh, de crisis uh, de insloeg... Het, het virus aankwam... Uh, de... Weet je, ik had het meteen uh, door dat het hele grote gevolgen gevolgen zou hebben voor, voor mij. Uh -huh. uh, persoonlijk natuurlijk, omdat ik gewoon een heleboel shows die ik voor deze zomer gepland had, uh, zie ik aan mijn neus voorbij gaan en die worden afgezegd of verplaatst. Uh -huh. uh, ik heb meer dan twintig shows, uh, moeten, moeten ja uh, die, die het vaak heel veel zin in had, afgezegd zien worden of verplaatst zien worden. Uh -huh. En uh, ja, in eerste instantie is dat een, een, een klap en een hele grote teleurstelling. Maar heel snel daarna denk je van, ja, oké, okay, hoe... hoe uh, en nu, wat, wat gaan we nu doen? Hoe, uh, hoe, hoe gaan we hiermee om? En toen dacht ik gelijk, ik moet, uh, ik, ik, ik moet iets maken. Iedereen zit thuis en heeft behoefte aan, aan, aan liedjes en ook een beetje emotionele steun. Want ja. Ja, we hebben we, wel meer mensen zitten met... of uh, dat ze hun inkomen onder druk komt te staan of dat het, weet je wel, het kan lastig zijn uh, mm -hmm. uh, in je thuissituatie. En mensen hebben behoefte aan uh, muziek, liedjes, uh, maar kunst in, in, in elke vorm om, uh, om zich door zo'n periode heen te knokken. Yeah. Dus ik wou gelijk, dacht ik, oké, okay, ik, ik moet iets doen wat... Uh, wat, wat hierover gaat en wat hiermee te maken heeft en wat ook snel uitgebracht kan worden. Uh -huh. En ik heb natuurlijk omdat ik geen, uh, geen inkomsten heb nu uh, deze zomer van, van shows. Yeah. Uh, kon ik, ik kon er geen geld in investeren. Yeah. Dus ik heb ook alles helemaal zelf uh, gedaan. Ik heb het zelf gemixt, gemasterd, opgenomen, geschreven. Er is, uh, er is eigenlijk niemand anders aan, aan, aan te passen gekomen. Dus dat was ook voor het eerst. En dat was ook een hele leuke... Zo'n ontdekkingsreis, denk ik, als ik, het, als ik jou zo hoor. Hè? Dat, je de, ja. dat je het hele proces gewoon in je eentje doet. En de, dan kom je van alles en nog wat tegen. Maar dat heeft natuurlijk ook wel wat, denk ik. Ja, zeker. Nee, het is huh? heel erg leuk. En ik bedoel, ik, ik ben niet de beste uh, mixing- of mastering-engineer die, die er bestaat. Het had ongetwijfeld, had iemand anders er, uh, met, met, met meer uh, kennis en ervaring uh, daar meer uit kunnen halen. Maar het is zeker een hele leuke. En leuk om ermee bezig te zijn. Uh, en, en wat bewust. Uh -huh. erin gemaakt te worden. Ja. En uh, daar ook wat meer, wat beter. ja, beter begrip van te krijgen. van, van hoe dat nou werkt. zo'n plaat afmixen. En, ja. uh, uh, het, het zijn vier. Ga. ja, het zijn vier tracks uh, geworden. Uh, ik heb uh, de eerste twee. eventjes uh, er, erbij genomen. Hè. De, de, de eerste, nou, die. die, die spreekt eigenlijk uh, gewoon uh, meteen ook duidelijk uit. van wat is dit eigenlijk voor een. Klote periode? Of niet? Ja, nee precies. Ja, het, is gewoon, uh, het, het, het, het jaar begon al vrij rumoerig, mm. denk ik, met die, met die bosbranden in, uh, in Australië. Ja. En, um, ja, daar hadden we al zoiets van, uh, van oké, okay, dit, dit is niet nice, maar ik denk dat niemand had zien aankomen dat, dat, dat corona zou gebeuren. Mm. Ja. Denk je wel. ja en dat uh, ik denk dat niemand corona had zien aankomen en en ja past van hoe ik, ik ja ik dacht dat het een slecht klimaatverandering ons ons grootste probleem was wat nog steeds ik bedoel, nog steeds een van onze grootste problemen is denk ja, ik ja. maar ik had niet verwacht dat er nog zo'n grote klap op zou komen en toen dat moment voelde dat echt af Jeetje, wat gaat dit voor, voor, voor jaar worden? Als dit, dit de opening, als dit de eerste drie maanden de openings. Ja, zo denken er meerdere mensen over. Uh, toch, je noemt uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, het klimaatverhaal. Maar als ik dan op een gegeven moment uh, kijk naar de, de de prettige bijkomstigheid van dit hele, hele gedoe. Uh, er zijn uh, schijnen ook foto's van NASA zijn gemaakt. Uh, maar er is er wel een wereld van verschil, hè? Doordat uh, ja, dat alles nee, dat, platgelegd uh, is, is, is, is dat klimaat er natuurlijk wel beter op geworden. Ja, precies. En ik heb in de plaats uh, te benadrukken, niet, niet specifiek over het klimaat. Ja. Maar dat, uh, ondanks dat er natuurlijk een heleboel nadigheid over ons heen komt. Uh -huh. um, zitten er ook wel dingen in deze hele crisis die heel mooi zijn en, en, en, en ja, waar, waar je enorm van kan genieten. Zo, ik bedoel zelfs dat, mensen, dat je ziet hoe, hoe solidair mensen met elkaar zijn uh -huh. uh, en, en kunnen zijn. En hoeveel mensen voor elkaar willen zorgen als het erop aankomt. Ja, Ja, in dat opzicht... Uh, uh, kan, ik, kan ik dat ook wel bevestigen wat je, wat je hier ook uh, zegt? Uh, dat merk ik, uh, merkte ik eigenlijk vanmorgen al als, uh, als een, een opgestapte wethouder uh, uh, toch bij mij in de uitzending uh, komt. En dat iedereen dan maar even gewoon rent en vliegt en dat wereldkundig maakt dat wij die wethouder ja. toevallig in hebben. Dat, dat bedoel ik dus uh, met uh, gewoon samenwerken. Dus de schouders eronder zetten. En dat, ja precies. Ja. Uhm, goed, uh... ik, ik heb ook een beetje sneller mensen op straat gedacht, zeg. En je, ja. je bent natuurlijk al meer bewust van de andere mensen in je omgeving. Mm -hmm. omdat, die, omdat je die andere... Dus soort van, je, je ziet al veel sneller uh, iemand op straat. Zeg maar, je, je, je, je, je herkent elkaar veel sneller. Omdat jullie... Ja. inlopen. Ja. Dus ik... Ja. en groet. En ja, je bent van die hele mooie kleine... Dingetjes die, die, die ineens. waar ineens ruimte voor ontstaat. Ja, ja ik, ik, nou, dat, dat, dat is wel een, uh, weer een positief iets. Uh, wat dan eigenlijk een negatieve keerzijde zit. ook weer een positieve uh, andere kant. hè beide hebben voordeel, Ja, ja Johan Cruijff weer, daar komt-ie. Um, uh, nog even over uh, de EP. Die, uh, want, want hoe kunnen mensen daaraan komen? Ja, hij staat op, op, op, op, op bandcamp. Ja. Bewust We voor gekozen en... trouwens, voor dat uh, mediakanaal of niet? Ja, wel omdat ook het het, het makkelijkst te, te regelen was. Ik ja. had, uh, ik had wel, ik had, ik had niet heel veel tijd om uh, en zin om onder, te, te onderzoeken wat de beste webshop is. Ja. Maar ik wil graag uh, dat het, uh, dat het voor dat het voor, voor niks kon of voor bijna niks, dat mensen hem konden downloaden voor een kleine donatie, maar ja. dat ook tegen al mensen die getroffen zijn door deze crisis, ja. die het niet breed hebben, uh, ook voor een euro de liedjes kunnen downloaden. Ja. Um, maar met Bandcamp was het dus makkelijk om, ja, een, een, een pay-what-you-like-achtige constructie te hebben. En ja. um, dus, ja, de tunes zijn op Bandcamp te vinden. Uh, als je daar Benjamin Fro intypt, dan vind je het. Maar ook als je op mijn Instagram of Facebook gaat kijken, dan uh, moet je daar ook wel een linkje tegenkomen. En uh, ja, ja, dan kunnen mensen dus doneren wat ze zelf uh, kunnen missen. Ja. En, uh, Want dat, daar heb je dus ook expres rekening mee gehouden. Dat voelt niet al meteen aan. Ik denk, ja, jij houdt ook rekening met de portemonnee van de ander ook. Dus uh, ja, ondanks dat je het zelf niet breed hebt natuurlijk. Um, is een zeer nobel uh, streven van je. A little Bit of Life, dat is de volgende. Waar gaat het over? Het, uh, het, het gaat over. Uh, ik, ik, ik kwam op het idee voor het liedje toen ik uh, toen ik op mijn balkon uh, in, in in de hangmat lag uh -huh. en ik had muziek op staan en het was het was zo'n zo'n moment van van ja van van die van die heerlijke vrolijkheid dat het lekker weer is en en, en je voelt je eigenlijk goed uh -huh. en uh, en je, je hebt een, een een nummer op staan waarvan je denkt oh dit is lekker uh -huh. en, en en ja. Al, al die omstandigheden zijn zijn perfect dat dat dat heerlijke stukje vreugde dat kwam voor in in in een verdere oase van stress of een verdere oase is niet heel verkeerd worden daarvoor het gebruikt in een verdere ja stress en en en crisis en het gevoel dat alles naar de kloten gaat ja. had ik even een momentje dat ik op mijn balkon stond met een goed muziekje en en en en dus oh, dit nu voel ik me goed, dit is leven en dit is dit soort is, dit, dit momenten. Zijn onder andere momenten waar, waarvoor je leeft. Dus ik heb dat gevoel geprobeerd in, uh, in het liedje te stoppen. Gaan we naar nou luisteren. Little bit of life. Hier is Benjamin Froh. Mm -hmm.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 Feel it in my bones I get a little bit of life When I hear it And I know I'm not alone I got music I can do this I do a little dance on my own Wow It's a tricky situation When the freaking population Is in social isolation Man, now This virus that's been racing Got entire occupations Taking four weeks of staycation, man Now, I don't plan on hibernating Cause this music needs making I can share it on my Instagram I'm digitally lyrical Giving your vibrations I'm stationed on house party You should come and take a visit And the pubs and the bars And the restaurants so are closed take before we're free again nobody knows i get a little bit light when the sun shines on my balcony at home and i need it there's a reason that i can feel it in my bones i get a little bit light when i hear it and i know i'm not ...met long parking. Ofwel lang parkeren. Uh, nou, of dat uh, wel verstandig is in deze tijden met het C-woord... Uh, ...is nog maar uh, de vraag. Uh, en ik denk dat dat uh, wel uh, beter is om toch zoveel mogelijk uh, beperkt uh, te blijven. Nu gaan ze ook nog eens uh, de dienstregeling van DNS... Uh, ...weer gewoon terugbrengen naar, uh, naar het uh, normale niveau... En dan denken de mensen, ja het keer weer. Maar dat uh, lijkt mij toch uh, duidelijk uh, niet de bedoeling. Uh, ik heb zoiets van, uh, zo gauw er uh, nog mondkapjes in de trein nodig is... ga ik uh, wel op een andere manier kijken of ik ergens uh, kan komen. Desnoods uh, moet ik dan maar 200 kilometer uh, met een fiets... met een krantentas achterop. Maar eh, ik zie mijzelf nu nog eh, zeker niet de eerste maanden... ergens in een trein of in een uh, bus op uh, zien duiken. Dat uh, ga ik echt niet doen. En al zal men daar uh, anders over denken... Nee, is het antwoord. Uh, je gaat maar eerst uh, lekker aan het werk... totdat er uh, middelen zijn waardoor uh, deze enge, enge virus... Uh, tot, uh, tot een verleden gaat uh, behoren. Zo uh, zit ik in uh, dit hele, hele verhaal. Goed, um, dat was uh, Joe Marschus. Ik had... Uh, het genoegen om dinsdag uh, met meis te spreken. Via de telefoon in het uh, programma. wat ik uh, dan uh, één keer uh, om de week uh, mag doen. hier bij deze omroep tussen 10 en 12. Uh, dat uh, het programma is uh, per 1 april ontstaan. om toch nog enigszins wat, uh, wat live uh, uh, werken. uit uh, de eten te pompen. Dus dat, uh, dat heb ik dan. Uh, ook voor een deel uh, van mijn rekening uh, genomen. En ik uh, dacht van, weet je wat... het uh, verhaal van Meis was zo... Uh, vond ik uh, bijzonder. Want ja, je moet op een gegeven moment... Uh als muzikant wat. Benjamin Froh heeft het net uh, al uh, lopen te vertellen. Dan moet je er iets uh, mee doen. En dat, uh, dat doet zij dus eigenlijk ook. Want uh, haar uh, grote wens is dat ze nog een EP op vinyl wil uitbrengen. Nou huis ze daar vlak voor nog een single uitgebracht. Die ga je achter dit interview horen. Maar eerst dat interview wat ik uh, eerder deze week had in dat ochtendprogramma. Uh, want ben... ja. Want eh, op een of andere manier eh, had ik eh, een verhaal van jou gelezen over: van ja, ik heb, eh, ik heb deze single uitgebracht. Eh, dat was eh, net nog voordat het eh, een beetje eh, dat, nou ja, het gesone meter eh, uitbracht eh, eh, rondom dat virus. Eh, en nu ligt het allemaal stil. En, en dan lees ik een verhaal van ja, maar ik eh, zou toch het eh, heel fijn vinden als ik ook een EP, dat zijn dus eh, meer nummers dan alleen een single, eh, ook uit kan brengen. Ja. En dat wil je nog steeds, denk ik. Ja, absoluut. Nou, ja. Het, het idee is vooral uh, dat ik het op vinyl had willen laten persen. Ja, dat is het, ja. Dat, dat, uh. um, goed, even, even uh, de, bij het begin beginnen, want, uh, want ja, uh, hoe lang ben je eigenlijk uh, met muziek uh, bezig? Want uh, ja, dit is het eerste wat ik, uh, wat ik van, uh, van jou gehoord heb, nu. Ja. ja. Oh, nou, wel eigenlijk al wel langer. Ja? Um, ik, nou ja, eigenlijk als kind of aan al muziek gaan maken, maar ik heb aan de Konstantium van Amsterdam gestudeerd. ja en daar ben ik in 2017 van afgestudeerd en eigenlijk toen al begonnen met Mijs. Ja. Uh, en ik heb in 2018 zo mooie noten gewonnen, Amsterdamse ja. Muziekprijs. Ja. En uh, daarna in het najaar begonnen meegedaan. Ja. En flink wat shows meegespeeld toen en heb in het voorjaar van 2019 voor het programma van Bazaar gespeeld in Nederland, ja. Vlaamse vrij grote Vlaams band. Ja. Uh, en daar ook dus wel de Ronda in de Pivolie bijvoorbeeld mee gespeeld en dan 13 grote grote shows. Ja, dus je bent al een, een tijdje onderweg, maar goed, dan, dan krijg ik zo'n fijn er, ergens een bericht van, hé, hey, let daar eens op. En dan denk ik, oh, nou, dat, dat, zo werkt het dan bij mij, want uh, ja. wij zijn ook al een jaar of tien bezig met, met ons programma op de donderdagavond, maar goed. Um, maar goed, dat, dat, uh, ja, je, bent, uh, je maakt Nederlandstalig werk. Waarom Nederlandstalig eigenlijk? Dat, dat spreek ik. Ja, logisch. Ja. Maar is dat, ook een, uh, is dat ook de meest makkelijke vorm om je daarin te uiten? Want dat hoor ik ook vaak hè? van mensen die ja, Nederlandstalig brengen. Ja, maar ik, vind, ik vind tekst vind ik belangrijk mm -hmm. uh, bij muziek. Uh, voor mij is muziek eigenlijk vooral de, de, de begeleiding bij het verhaal dat ik wil vertellen. Mm -hmm. en ik, nou ja, je denkt van alles in je voelt van alles in je hoofd. En het moment dat je die tekst om moet zetten, dan verlies je eigenlijk al. Mm -hmm. Informatie. Hm. En als ik dat dan ook nog eens naar het Engels ga vertalen, dan verlies ik dus dubbel informatie. Dus dan krijg je dat je eigenlijk helemaal niet meer aan het zeggen bent wat je wil zeggen in eerste instantie. Ja, het, het, het is voor mij heel belangrijk dat ik heel direct ben. Of heel... Ja, dit, dit is het eerste, hè, wat je wat je echt hebt uh, gemaakt? Of is er tussendoor ja, het is toch uit... iets anders geweest? Ja, er zijn wel wat, wat dingen. Er staat een, een singeltje op Spotify. Ja. Een hele andere stijl. Ja. Uh, 2017 wordt uitgebracht, Ja. Uh, dit is de eerste waarbij ik echt denk, dit is de stempel meisje die ik naar buiten wil brengen. Ja, oké. Okay. Uh, en en dat, uh, dat heeft niet zomaar een reden, want uh, jouw muziek wordt uh, bij de muziekkenners een beetje vergeleken met Evi de Visser, en dat is ook weer niet verbazingwekkend, want uh, je bent op pad met haar, geloof ik toch? Ja, ik speel bij haar in de band. Is, want want uh, tussendoor ben je toch nog uh, bezig met uh, muzikale activiteiten? Wat, uh, wat, uh, is, uh, van, uh, wat, wat is er op dit moment uh, aan de gang met, uh, met jou en, en Evie de Visser? Ja, nou, minder dan dat zou zijn hoor. We zouden namelijk op tour, dus we zouden een tour gehad hebben. Die ja. hebben we nu dus niet gehad. Ja. En uh, die in juni gaat uiteraard ook niet door. Dus ja. Maar uh, ik ben op het moment, ik sta in haar vocal booth, in haar huis. Ja. Nu. Hmm. <laughs> en dan um, gaan ze op de tv uh, spelen in België. Ah. Een beetje een soort van de, de Vlaamse variant van uh, de wereld door. Aha, aha. Maar wel een soort, uh, een soort quarantaine sessie eigenlijk toch? Ja, een soort we zijn met z'n drieën dus ook niet met de hele band. Ja. Dan kan je, kan je een beetje afstand houden. Uh, en dus een beetje hoe wij, uh, dat we toch nog iets kunnen doen, zoals een soort promo dingetje ja, okay. voor shows die we niet spelen. Ja. Nog even terug naar jou, uh, want de EP op Vinyl, uh, wat, wat is de waarde van Vinyl? Ja, je merkt dat... Um, ik vind het superleuk dat mensen op Spotify, en ik luister zelf ook heel veel online hoor, een uh -huh. ding, maar het fijne van toe is dat het echt iets tastbaars is. Dat je iets uh, vast kan houden, dat je, je steekt veel tijd en werk in artwork en in het eromheen. Het is eigenlijk een kunstwerk aan zich. Uh -huh. En dat je zo die naald van je plaat en zo, dit, gewoon de hele handeling van een plaat opzetten, uh -huh. dat geeft voor mij heel veel meerwaarde. Uh -huh. um, en ik wil, nou, het is gewoon een soort van droom dat je echt dat uit kan. Ja, uh, uh, lo logisch. Los van dat het alleen maar in de eters is. Ja, lo log logisch uh, gedachte. Uh, de gevoelswaarde dat je dus echt uh, concreet iets in je handen hebt uh, en dat is van ja. jou. En wat je kan absoluut. geven. Ja. Ja. Uh, zullen we dan maar uh, gewoon naar de single luisteren hè? en uh, hopen dat, uh, ja? dat uh, de centjes voor een uh, EP of vinyl uh, er ook echt uh, gaat komen? Ja, absoluut. Ik hoop het. Ja. <laughs> En dat was uh, mij uh, eerder deze week uh, in het uh, programma wat ik had uh, tussen 10 en 12. en waarvan ik morgen nog uh, de afsluitende uh, keer dat uh, mag doen. Uh, of dat uh, definitief is, uh, dat hangt uh, weer van een hele hoop uh, dingen weer af. Dat ga ik, daar ga ik niet uh, over uitweiden, maar uh, als het uh, weer nood nodig is, uh, dan uh, zal ik wel weer ergens uh, weer een uh, latere keer nog een keer opkomen uh, komen draven tussen tien en twaalf, uh, want dat... Uh, dat als dat men uh, noodzakelijk achter, dan doe ik dat. Uh, maar goed, uh, de EP die kun je dus nog uh, sponsoren. Uh, want uh, dat, uh, dat is uh, wel, uh, wel belangrijk. Moet je maar even kijken. Misschien dat die link nog actief is op uh, de Spotify-pagina van Meis. Daar staat ook nog een uh, corona-donatieknop. En dan moet je maar verder kijken of je dan uh, iets voor elkaar weet te boksen... om haar uh, verder uh, te helpen. Het nummer wat, uh, wat daarbij hoort is uh, Wacht. En dat ga je nu luisteren van... Meis. tomorrow Was dat met zijn uh, laatste single You Say? Het is ook uh, meteen het uh, einde van uh, deze alternative uh, FM uh, geworden. Uh, we draaien er nog één en dan uh, zit het uh, erop uh, en dan zijn we de volgende week weer met uh, nog een keer weer een nieuwe aflevering van dit uh, fijne programma en dan uh, gewoon uh, uit uh, deze studio. En dat doe ik uh, bijna traditioneel met uh, dit nummer van Meadow Lake. Vorige week heb ik hem al als laatste gedraaid. En de week daarvoor ook in die eerste thuismaak sessie. Toen keek ik inderdaad naar die ene lege studio met dit op de achtergrond. Maar nu sta ik er gewoon in hoogst eigen persoon zelf. Ik zeg tot volgende week en uh, mocht je me eerder willen spreken. Morgen ben ik er weer. Morgenochtend tussen 10 en 12. Dag.